Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland doet er alles Er zijn wereldwijd meer mensen die roken. Maar doordat de wereldbevolking ook is gegroeid... is het aantal rokers naar verhouding juist gedaald. Blijkt uit een studie in het medische vakblad The Lancet. Tussen 1990 en 2015 ging het relatieve aantal rokers met een derde omlaag. Dat komt vooral doordat veel landen maatregelen hebben genomen tegen roken. Volgens het onderzoek roken meer mannen dan vrouwen. Een op de vier mannen rookt geregeld. Bij vrouwen is dat 1 op de 20. De Europese CDA-fractie dreigt te stoppen met de samenwerking met de partij van de Hongaarse premier Orbán. Het plan van de Hongaarse regering om een universiteit in Budapest te sluiten en het verspreiden van een vragenlijst onder Hongaren waarin de EU gevaarlijk wordt genoemd is de christelijke partij in het verkeerde keelgat geschoten. Het CDA werkt in het Europees parlement samen met de partij van Orbán in de grote fractie van de Christendemocratische Europese Volkspartij. Verschillende parlementariërs van die partij hebben laten weten... dat ze klaar zijn om maatregelen te nemen tegen Orbán. In de Eredivisie heeft Roda JC thuis gewonnen van PEC Zwolle. In Kerkraden werd het 2-1. Het bleef lange tijd 1-1, maar in de 89ste minuut... maakte Rosheuvel het winnende doelpunt voor Roda. De wedstrijd FC Twente-PSV is nog bezig. Het weer flink wat bewolking. Aan de kust klaart het wat vaker op. Het koelt vannacht af naar 3 tot 8 graden. Morgen opnieuw veel wolken, maar ook af en toe zon. Bij maximaal 14 graden. Zaterdag iets zachter. Zondag veel zon en nog warmer. Dan kan het lokaal 21 graden worden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1223 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugel, uw gast voor de komende twee uur. En we gaan beginnen aan twee uur New Age muziek hier op je eigen lokale radio. Het, is, het allereerste album is van uh, Richard Dylan. En, um, en zijn album heet The Land of Not. Nou, en wat dat allemaal inhoudt, dat kan je terugvinden op de website van Peaceful Radio. peaceforradio.info. Daar vind je de website van Richard Dillon. En nou, dan word je vast een stuk wijzer. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 El calor de quien se una. Yo creo en el sol, mirando a la luna. Creo en el esfuerzo. Confío en mi fortuna. Quién ha visto a Dios en el cielo o en las dunas, Yo le veo en el amor y en la mano que me acuna mi madre. Como ella ningún Imprime el corazón. Lea, hey lea, hey hey Y el perfume de la flor y el calor de quien se una, yo creo en el sol, mirando a la luna. and it Manaya, thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.aneamusic.com. One, one, one, one. one. one, two, one, one.